Lieve mensen, goed om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Het is altijd een voorrecht om voor jullie te mogen staan. om iets te mogen delen vanuit de, vanuit de Bijbel. Voor wie mij niet kent, ik ben Theodor. Mijn naam is al een paar keer langsgekomen. En ik, uh, ik ben, net als Martijn, uh, ben ik uh, voorganger van... Uh, ja, sommigen noemen dominee, sommigen noemen evangelist. andere noemen voorganger van een uh, kerk in Amsterdam-Noord. Een kerk die uh, veel op uh, oase in de west lijkt. Nou, zo lopen er onder andere een aantal lijntjes. Ik van, van ook bij ons willen komen, een verhaal komen houden. En dat wil ik doen. En ik mag het spits afbijten. Ik mag beginnen met een serie. Want in Oase en beginnen we vandaag met een serie over verhalen die gaan over Jezus. En in de Bijbel zijn allerlei verhalen opgeschreven over Jezus. En het gaat niet alleen over dingen die Hij zegt, maar ook dingen die gebeuren. Hij ontmoet allerlei mensen. En nog sterker, Hij eet heel vaak met heel veel mensen. Um, hij zit vaak aan tafel bij mensen, hij nodigt zelf uit, of hij belandt op feestjes van mensen, of hij wordt uitgenodigd als de, de, de eregast. Um, en dan gebeurt er iets. In die verhalen, in die ontmoetingen gebeurt er iets met die mensen. Er gebeurt altijd iets. Of mensen worden heel zagrijnig, of mensen gaan heel veel vragen stellen, of mensen gaan verward weg, of mensen zijn dolblij en zeer verheugd dat Jezus aan tafel zit. Er gebeurt altijd iets. En de bedoeling van de serie van de komende, uh, komende zondag, van die verhalen, is dat we het kunnen gebruiken om zelf over na te denken als je Jezus kent, maar ook als je je afvraagt wie hij is of als je op zoek naar hem bent. Wat kan ik nou zelf leren van al die ontmoetingen met Jezus? Wat kan ik nou leren voor mijn relatie met Jezus of voor als ik hem ontmoet? Uh, okay. Zou ik ook zo reageren? Zou ik heel anders reageren? Doe maar op. Um, en we beginnen met een, een, een klein kort verhaal. Um, en dat um, kun je lezen in het tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament. En dan uh, Bijbelboek Lucas. Lucas is historicus en die heeft um, um, alles nog eens een keer goed, goed nageploosd. En gezegd, hey, ik wil nog eens een keer die verhalen van Jezus op een rijtje zetten. Dat heeft hij gedaan. En, um, en ik wil je vragen, Lucas 5, en dat is op uh, pagina um, 1622. 1622. En de Bijbels liggen onder de bank, dus als je geen Bijbel hebt, kun je die erbij pakken. 1, 6, 2, 2. En dan beginnen we helemaal rechts onderin, er staan nog net twee zinnetjes vanaf vers 27, nummertje 27. Dus bladzijde 1, 6, 2, 2, Lucas 5 en dan vers 27, nummertje 27, rechts onderin. Jezus heeft iemand genezen en dan staat, en hierna ging hij weg. En hij zag een tollenaar. En een tollenaar is in die tijd, heeft heel kort gezegd, een corrupte belastingambtenaar. Straks daar meer over. Van wie de naam Levi was. En hij zag hem in het tolhuis zitten en hij zei tegen hem, volg mij. En Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. En Levi bereide voor hem voor Jezus een grote maaltijd in zijn huis. En dan was er was een gronigte de menigte van tollenaars, dus zijn collega's en van anderen die met hen aanlagen. En uw schriftgeleerden en de farizeeën, de religieuze leiders van die tijd, morden tegen zijn leerlingen, zijn discipelen en zeiden: "Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?" Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: "Die gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar die ziek zijn ik ben niet gekomen om rechtvaardig tot op de te roepen, maar zomaar. Voordat ik jullie hier zoveel vertel, wil ik nog een verhaal vertellen. En dat doe ik door een filmfragment te laten zien. Ik ga dat gebruiken straks in mijn verhaal. En um, um, het is hier nog wel een beetje licht. als het straks, als het filmfragment start, dan het licht even uit kunnen. Dat is, wel, dat is wel fijn. En er komt ook een fragment die volgt van een kampvuur. Dus dat is een beetje moeilijk, want dan is het heel erg, heel erg donker. Dan let dan vooral op de, op de ondertiteling. En, en het wordt Frans gesproken met Nederlandse ondertiteling. En de film um, gaat erover... Het gaat over een, een vrouw, Juliette. En Juliette... Um, die heeft jaren in de gevangenis gezeten. Vijftien jaar maar liefst. En Juliette... Um, de film begint ermee dat haar zus... Die haalt haar op uit de gevangenis. Ze heeft de straf uitgezeten. En naarmate de film vordert, Ontdek je meer over waarom ze precies in de gevangenis heeft gezeten... Um, ...en die neemt uh, haar zus bij haar in huis. Er gebeurt van alles en nog wat. En eigenlijk weten alleen haar zus en de, en de man van haar zus, dus de, de zwager van Juliette... ...alleen zij weten echt wat er met Juliette aan de hand is. En ze nemen Juliette mee uh, en proberen weer het gewone leven op te pakken, ook voor Juliette. Dat natuurlijk heel, heel wat als dus je na 15 jaar gevangenis van weer moet van doen. En ze nemen haar ook mee naar, naar hun vrienden. En met, met, met hun vrienden gaan ze um, een weekend weg op het Franse platteland. En al die vrienden die kennen Juliette als de zus van uh, de, andere, uh, de andere persoon, maar ze weten niet wie Juliette is. En ze, ze vieren feest en ze, ze doen leuke dingen met elkaar en, uh, en ze gaan eten met elkaar. dat fragment zien we dat ze met elkaar aan het eten zijn en een van de vrienden is een beetje aangeschoten. En die gaat Juliette een beetje bevragen, die wil eigenlijk wel weten wie ze is, die kent hem niet zo goed. Uh, nou daar, daar vallen we in, ze zijn heerlijk aan het eten en um, zo'n 57, ja daar, uh, top. Een lamp, kan een lamp ook uit? is het ingewikkeld? Dat is ingewikkeld. Prima. Dan uh, gaan we gewoon bekijken. Kom maar. Wie zit er bij jou aan tafel? Met wie vind jij feestjes? Met wie ga jij op weekend weg? Wie zit er bij jou aan tafel? Mensen van je eigen soort, van je eigen leeftijd, van je eigen cultuur van je eigen politieke overtuiging, van je eigen, wat je normaal vindt, je normen en je waarden, je eigen geloof, wie zit er bij jou aan tafel? En wat blijkt als iemand aan tafel bij jou zit en die vertelt iets wat jij totaal niet verwacht, die helemaal anders blijkt te zijn dan jij denkt? Die iets vertelt over zichzelf wat ingaat tegen alles waar jij voor staat? Iets bekend of zegt, wat echt totaal anders is dan wat jij ingewikkeld vindt, wat jij moeilijk vindt, wat je zegt. Nou, dat, dat, dat zou ik echt nooit doen en misschien vind ik dat ook wel heel erg. En eten bij aan tafel zitten, dan gaat het over veel meer dan even samen eten, samen in dezelfde ruimte zijn, samen allebei aan een apart tafeltje in een restaurant zitten en samen eten. Je zit toevallig in dezelfde ruimte of samen naar de snackbar gaan en dan allebei wachten op je eigen eten en allebei weer weggaan. Samen eten gaat over verbondenheid, gaat over vriendschap, dat je elkaar wil leren kennen, dat je zegt, ik wil weten wie jij bent en ik vind het leuk om, om meer dingen van jou te horen en andersom. Samen eten, zeker, zeker in de Oosterse cultuur en andere culturen dan de Westerse cultuur, gaat over vriendschap, gaat over relatie, gaat over verbondenheid. Wie zit er bij jou aan tafel? En juist omdat het over vriendschap en verbondenheid gaat, is die vraag van die religieuze leiders ook niet zo gek. Die religieuze leiders die vragen aan Jezus, en eigenlijk zeggen ze niet direct tegen aan Jezus, maar aan zijn leerlingen. Waarom zit die Jezus nou aan tafel met tollenaars en zondaars? Waarom eet hij, waarom laat hij zich uitnodigen door een tollenaar, een corrupte belastingambtenaar? Waarom doet hij dat? Want Jezus presenteert zichzelf als een rabbi, een, een joodse leraar. Ook een religieus leider zou je kunnen zeggen. Waarom gaat hij nou uitgerekend laten zich uitnodigen door Levi? En dat niet alleen, hij gaat ook nog eens bij hem aan tafel. Hij gaat ook nog in op de uitnodiging. Vriendschap. Verbondenheid. Feest. Want die Levi, dat is niet zomaar een persoon. Die Levi is, op drie manieren is die een... Um, ja, niet goed. is niet, niet, niet oké. Okay. Hij is allereerst is die economisch niet oké. Okay. Tollenaren in die tijd, dat waren belastingambtenaren. En het waren Joodse mensen... En namens de Romeinse bezetter van het land uh, hieven ze belastingen um, voor de Romeinen of soms uh, voor Herodes. En uh, moesten mensen hun eigen, uh, eigen volksgenoten van hun eigen cultuur, hun eigen groep, moesten nog geld aan hen geven. Nou, dat is nog tot daaraan toe. Maar wat ze vaak deden, vaak waren ze corrupt. Vaak dan vroegen ze extra geld wat ze dan in hun eigen zak staan. Nou moet je nagaan. Uh, zo geliefd waren ze niet bij uh, mensen van hun eigen groep. Zo geliefd waren ze niet bij de Joodse mensen. Ze waren politiek niet oké. Okay. Politiek van de verkeerde partij. Want je werkte voor de Romeinen. En je werkte niet voor de Joden. Politiek niet oké. Okay. En religieus niet oké. Okay. Als je Joods bent of daar wat mee hebt, dan heb, wat, dan heb je ook wat met God. En dan kun je het niet maken om gewoon geld, uh, extra geld te vragen in je eigen zak te steken. Drie keer niet oké. Okay. Leven is economisch niet oké, okay, leven is politiek niet oké, okay, leven is religieus niet oké. Okay. En uitgerekend bij deze leven zit Jezus aan tafel. Wie zijn er in jouw ogen niet oké? Okay? Welke mensen lopen er vandaag de dag in de wereld rond in Nederland of verder weg? Die misschien die niet alleen anders zijn dan jij... Die niet alleen, uh, nou, waar je aan moet wennen, maar die je echt niet oké okay vindt. Die echt dingen doen of dingen zeggen die ingaan tegen jouw levensovertuiging. Die ingaan tegen wat jij vindt. En zou jij die mensen bij jou aan tafel uitnodigen? Zou je die in je huis willen hebben om een hapje te eten? Welke mensen zijn in jouw ogen niet oké? Okay? Fout. Misschien één keer fout, of twee keer fout, of misschien wel drie keer Fout. En zou je die personen, met een bepaalde achtergrond, van een bepaalde cultuur, van een bepaalde politieke partij, zou je die mensen uitnodigen en zeggen, kom bij mij eten. Wil je leren kennen? Laten we het goed hebben met elkaar. Jezus zit niet zomaar op dat feest. De aanleiding voor het feest, de aanleiding dat Jezus uitgenodigd is door Levi, is dat um, Jezus Levi geroepen heeft. En dat is bijzonder. Jezus loopt langs, hij loopt langs het kantoor waar Levi zit, het belastingkantoor, hij loopt er langs en hij zegt tegen Levi, volg mij. En er staat, en, en Levi laat alles achter, en die volgt Jezus. En dat wil zeggen dat, Jezus, dat Levi op dat moment tot de inner circle van Jezus behoort. Hij is niet een van de vele meelopers, een van de mensen op afstand die wel een beetje nieuwsgierig is wie Jezus is, nee, hij zit daar in het belastingkantoor. Hij is nog steeds die belastingambtenaar die voor de vijand werkt. En Jezus loopt langs. En die ziet Levi. En die zegt, Jammer moet ik hem Volg mij. En meteen hoort Levi bij de inner circle, bij de, bij, de, bij de leerlingen, die het dichtst bij Jezus staan. Meteen loopt hij mee. Meteen hoort hij erbij. Maar waarschijnlijk heeft dat... Is dat zo bijzonder geweest voor leven? Of in ieder geval zegt leven: kom, kom bij mij. Kom, ik, wil, ik wil een maaltijd en dan ga ik ook mijn vrienden uitnodigen, andere tollenaars. En de religieuze leden zeggen ja, en ook, en ook andere mensen, zondaars, ook andere mensen die er niet zo goed op staan. Waarvan men zegt, nou, dat is, dat is niet helemaal goed. Daar moet je niet te veel mee omgaan. Die zitten allemaal aan tafel. En Jezus is de hoofdgast. En die roeping van Levi zegt meteen iets over het karakter van God. En waarom zegt het meteen iets over het karakter van God? Omdat Jezus op allerlei manieren in de Bijbel laat zien en soms ook expliciet zegt, wil je weten wie God is, kijk dan naar mij. Of dat allerlei mensen proefden, als ik bij Jezus ben, dan geloof ik dat ik dingen kan leren over God. Dan kan ik dingen leren over wie God is. En wat leer je als, je, als Jezus Levi roept en die hoort er meteen bij, dat God een God is die genadig is. En genadig wil zeggen dat hij zegt welkom, zonder dat ik iets daar tegenover kan stellen. Genade wil zeggen onvoorwaardelijk welkom. Schuif bij mij aan. Doe met mij mee. Loop met mij mee. Jij behoort tot mijn inner circle. Ja, ik mag erbij horen. Dat je wordt geaccepteerd. Zonder dat ik er iets tegenover kan stellen. Van goed gedrag. Of dat ik in het verleden veel goede dingen gedaan heb. Of dat ik religieus heel goed bezig ben. Of dat uh, ik er goed uitzie. Of dat ik bij een bepaalde cultuur hoor. Bij nee, niets. Het enige is dat je erbij hoort, is de roep van Jezus. En zegt: hey, hé jij daar, volg mij. Welkom. Dat is God. Dat is God. De God van het christelijk geloof is een God die tegen iedereen zegt. Iedereen. Kom bij mij. Welkom. Iedereen. Ook de mensen die jij heel ingewikkeld vindt. Ook de mensen die jij liever niet bij jou aan tafel wil. Ook de mensen die zeggen, ik kan me niet voorstellen dat ik me ooit nog eens een keer met die persoon aan tafel zit. Maar dat gaat heel ingewikkeld worden. Ook naar die mensen. Zeg God, kom naar mij. Welkom. Maar zeg je misschien, ja, dat is leuk. Misschien gaat het wel over jezelf. Of misschien gaat het wel over de ander. Dat je zegt, maar ja, doet het het dan niet toe. Hoe een mens leeft of hoe een mens is. Of wat dan ook. Stel nou dat iemand alles doet wat God verboden heeft. Zoals, je dat wel, zoals mensen dat wel eens zeggen. Doet het het dan niet toe. Maar ah, dat doet er wel wat toe bij God. Dat doet er ook wel wat toe bij Jezus. Maar pas in tweede instantie, pas in derde instantie, pas in vierde instantie. Jezus zegt ook, die zegt: Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Hij is gekomen om mensen, zondaars noemen de religieuze leiders dat, mensen die op de verkeerde weg zijn. Mensen die hun doel lijken, lijken mis te lopen. Tot bekering te roepen. Dat ze omkeren. Dat er iets verandert in hun, in hun denken. En misschien ook wel uiteindelijk in hun gedrag. Maar bij God en bij Jezus is dat altijd een gevolg. En nooit een voorwaarde. Jezus begint met te zeggen welkom. En als je al die verhalen over Jezus leest, gebeurt er dan iets. En vaak is dat dan nog, nog zonder dat Jezus dat heeft moeten zeggen. Jezus zegt bijna nooit, oké, okay, en nu je toch bij mij bent, wil ik ook dat je dit en dit en dit en dit en dit doet en dit en dit en dit, dit, dit verandert. Dat zegt hij nooit, bijna nooit. Eigenlijk niet. Mensen komen bij Jezus en als ze met Jezus omgaan en naar Jezus luisteren en wat hij zegt en wat hij doet en als ze zien wat hij doet en hoe genadig hij is, wat gebeurt er van binnenuit wat bij mensen? Een ander verhaal gaat er nog over een collega van die Levi. Dan gebeurt er iets bij. Dan zegt hij van nu af aan wil ik, wil ik het anders gaan doen. En Jezus heeft daar niet meteen om gevraagd. Het gebeurt. Niet eerst dit en dat, dan dat. En hoe vaak is dat niet in tegenstrijd hoe wij, hoe wij leven met mensen? Hoe vaak zeggen wij of denken wij als we omgaan met mensen? Ik wil met jou wel omgaan. Ik wil met jou wel een relatie. Ik wil met jou wel een vriendschap. Maar dan zou het wel fijn zijn als dit of dit of dit eerst verandert En dan... En Jezus is het niet zo. En dat is het bijzondere en dat is het unieke van Jezus. En dat is het mooie van Jezus. En dat is soms ook het irritante van Jezus. Want juist mensen die heel erg bezig zijn met, met hoe leef ik en hoe leef ik voor God. Juist religieuze mensen... Ook mensen die zichzelf christen noemen, vinden dat heel ingewikkeld. Die vinden dat loei ingewikkeld, net als die religieuze leiders, en dan ga je brommen. Dan zeg je, hoe kan dat nou? Waarom zit Jezus niet met, de, met de alle religieuze leiders aan tafel? Waarom zit hij niet in de kerk? Waarom zit hij niet in de synagogen? En zit Jezus uitgerekend op een plek met mensen waarvan je zegt, nou, moet je daar nou mee gaan eten? Ik ben soms wel eens benieuwd als Jezus nu, nu hier rond zou lopen. En waar hij dan zou binnenlopen. Waar hij uitgenodigd wordt. Of wie hem uitnodigt. En ik ben bang... Ik ben niet in alles van religieuze lijden, maar ja, ik ben wel... Ik ben een soort, soort, soort leider van een kerk. Ik ben bang ook dat ik... Misschien, misschien zeg ik het niet. Misschien durf ik het niet. Misschien ben ik daar te scheiden ervan. Maar misschien denk ik het wel. Jezus, zou je dat wel doen? Zou je wel bij diegene naar binnen gaan? Zou je wel met diegene gaan praten? Hoe kan dit? Diegene moet toch veranderen? Diegene moet toch anders anders doen? Je heeft allerlei dingen gedaan die God verboden heeft. kan toch niet? Dat was Jezus. Niet eerst dit en dan dat. Maar ik wil jou bij me hebben welkom. En dat verandert de mens. Hiervoor staat een verhaal over... Moet je als je thuis de tijd hebt nog maar eens lezen... Over de genezing van een melaatse. Iemand die, die uh, in die tijd onrein was. Melaatse was een soort heftige huidziekte. Een besmettelijke huidziekte... En in die tijd dan was je onrein en dan mocht je niet in aanraking komen met andere mensen. Maar die waren dan ook onrein. En vaak leefden laatste ook op een plek buiten, buiten de stad met elkaar. Dat is precies die volgorde. Je bent ziek, dus je bent onrein. Dus geen contact met andere mensen. En Jezus komt en Melaatsen komt en die strekt zijn hand uit naar Jezus en die zegt, genees mij. En Jezus zegt niet, nee, sorry ga ik niet aanzitten. Um, je moet eerst beter zijn en dan, dan wil ik met je praten. Jezus pakt zijn hand. En die zegt, ik wil dat je geneest. En door de aanwezigheid en de kracht van Jezus zelf, geneest hij me andersom. Geloof je in die volgorde? In die kracht van Jezus? Of vind je dat spannend? Of zeg je, ja maar... Geloof je dat voor jezelf? En geloof je dat ook voor anderen? Vanmorgen waren we aan het ontbijten en ik zei tegen Gianna, mijn vrouw. Ik zei, ik ga over genade preken. En ik vind het eigenlijk wel ingewikkeld en ook wel confronterend. Want hoe vaak ben ik, eh, wat ik aan andere voorhoud heel goed voor kan houden. Hoe vaak ben ik in ieder geval in mijn hoofd vaak niet zo genadig naar bepaalde mensen. naar mensen die hetzelfde doen als ik, collega's. Hoe vaak ben ik niet genadig naar Gianna, degene die dichtst bij mij staat? Ik zeg het niet altijd, maar soms in mijn hoofd. Hoe vaak ben ik niet genadig naar mijzelf? Gooi ik mijzelf weg? Vanwege mijn karakterfouten, mijn gebrek aan discipline, op sommige dingen waarvan ik, waar ik van baal? Of mijn jaloezie, op sommige punten waar ik van baal? Gianna zei tegen mij... Misschien moet je niet beginnen bij wees genadig voor anderen of wees genadig voor jezelf. Misschien moet je dan inderdaad beginnen met eerst God genadig voor jou laten zijn. Jezus genadig voor jou laten zijn. Zitten aan de voeten van Jezus, de hoop van de volk. En hem voor jou genadig laten zijn en hem te horen zeggen tegen jou, welkom bij mij. Ik wil graag bij jou aan tafel gaan. Ook als die tafel niet opgeruimd is. Ook als die tafel een zootje is. Ook als je geen drie-gangen menu voor me hebt, vier-gangen of vijf. Ik ben ook ik ben ook blij met één één gang. Dat is Jezus. Wie zit er bij jou aan tafel? We zagen een filmfragment over Juliet. 15 jaar gezeten voor moord. En ze zit aan tafel, en al die vrienden denken: dit is er een van ons. Ze ziet er hetzelfde uit, ze heeft dezelfde kleur, ze heeft eigenlijk dezelfde achtergrond. Van. Ze, is een, ze is, een, uh, uh, is een zus van Lea. Dat is onze vriendin. En dan zegt die, die gast die een beetje dronken is, een beetje aangeschoten: ze zegt Juliet, Juliet wie ben je? Wie ben je? En dan zegt jullie dat ik ben Juliette, ik heb vijftien jaar in de gevangenis gezeten moord. En al elkaar te lachen, dat kan natuurlijk niet. Zij is één van ons. Dat kan natuurlijk niet. Ben je gek? Stel dat het echt waar is. Stel dat ze echt vijftien jaar heeft gezeten voor moord. En dan zit ze bij ons aan tafel, zit ze in onze vriendenkring. Wie nodig jij uit? Als je naar, naar jezelf kijkt, misschien ook als je naar anderen kijkt. Als het gaat over de kracht van genade, de kracht van Jezus, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen, begin ermee om je in te leven in de ander. Begin ermee om je in te leven in de ander en te ontdekken dat die ander net zo goed een mens is als jij. Met zijn eigen dromen en zijn eigen verlangens, die vaak hetzelfde zijn als jij. Met zijn eigen idealen, die vaak dezelfde idealen zijn als die jij hebt. Begin ermee je in te leven in de ander die zo anders is dan jij en ontdek dat die veel meer op jou lijkt. Degene waar jij het meest van verschilt lijkt veel meer op jou. Als je begint in te leven in de ander. En dat zegt die andere persoon ook die met Juliet daarna na die maaltijd aan de, bij het vuur gaat staan en zegt ik zag alles anders. En zegt, weet je, jij hebt de waarheid gesproken, je hebt in de gevangenis gezeten. Ik, ik snap dat. En ik heb dat gewerkt. En zegt sinds ik gewerkt heb in de gevangenis, zie ik alles anders. De anderen, de hemel, de tijd die voorbij gaat. Ik ontdekte dat iedereen achter de muur hetzelfde was als ik. Zij hadden mijn plaats in kunnen nemen en ik de hunnen. Het verschil is zo klein. Als je Jezus ontdekt wie Hij is, ontdek je dat God een genade God is dat Jezus genadig is. Voor jou, maar ook voor anderen. Ontdek je dat het verschil tussen jou en die ander dat dat vaak zo klein is. Dat er geen verschil is. En ik vind het bijzondere, tot slot over Jezus, gekoppeld aan dit fragment. Realiseer je, realiseer je dat Jezus jouw plaats heeft ingenomen. Jezus heeft jouw plaats ingenomen. Hij weet niet alleen hoe mensen zijn, maar hij bevrijdt ze er ook van. Hij zegt, die vriend zegt tegen Juliet: ik ontdekte dat iedereen achter de muur, achter de gevangenismuur, hetzelfde was als ik. Zij hadden mijn plaats in kunnen nemen en ik de Jezus heeft het gedaan. Jezus is over de muur, of misschien wel dwars door de poort van de gevangenis gegaan, en is in de cel naast Juliet gaan zitten. Vijftien jaar lang. Jezus wil graag in jouw cel, in jouw gevangenis komen, in jouw leven komen, achter jouw muur. Hij is er al gekomen. In ieder geval, hij weet precies hoe het daar achter jouw muur uitziet. Want hij heeft jaren rondgelopen op deze aarde en hij weet exact wat mensen doormaken. Waarvan mensen het slachtoffer zijn, waar mensen schuldig aan zijn, waar mensen zich voor schamen, wat mensen ingewikkeld van de weet weten dat het kakt. Want Jezus is mens geweest. Jezus is mens, hij weet het precies. En ondanks dat hij alles van je weet, alles weet, de mooie dingen en al die lastige dingen achter jouw muur in jouw gevangenis, ondanks dat hij alles daarvan weet, zegt hij niet: ga eerst eens even zorgen dat je opruimt, zorg eerst eens even dat je uit die gevangenis komt. Nee, hij zegt welkom. Waar ik andersom? Hij zegt: mag ik bij jou aan tafel komen? Niet alleen pas als je vrij bent. Nee, ik wil nu al bij jou aan tafel zitten in jouw gevangenis. In jouw leven op dit moment. En Jezus weet dat als dat gebeurt, als Jezus aan tafel zit als gast, of als gastheer, dat dat alles op de kop zet. Dat dat van alles in beweging kan zetten. En het dat van alles kan veranderen. Maar het volgt. Mag ik met je bidden? Heer Jezus. U bent de hoop van alle volken. Van alle mensen zo verschillend. Omdat u mild bent. Omdat u genadig bent. Omdat u niet eist, maar geeft. En welkom heet. Omdat u zelf zo ver wil gaan... En dat u bij mij, bij ons aan tafel wil zitten. Wie we ook zijn. Waar we ook vandaan komen. Hoe ons leven er ook uitziet of zag. Heere God. En wilt u zelf bij ons aan tafel komen zitten. In ons leven. Misschien als we alleen zijn. En dingen over u lezen en dan tot u bidden. Of misschien door... Een andere persoon, van een connectgroep of van iets anders, die op dat moment Jezus voor me is, voor je is. Wilt u zelf aan tafel komen zitten en uw genadige woorden spreken? Heer, wilt u ons vullen met wie u bent, Heer Jezus? Zodat wij zelf mensen worden... Die tafels hebben waar iedereen aan kan schuiven. hebben we hebben er heel veel van voor van u nodig. We willen vieren dat u er bent. We willen vieren dat u leeft. We danken u dat u onze plaats hebt ingenomen. En dat u zelfs zo ver ging. Dat u stierf van een kruis. Dat u zei, zelfs die plaats neem ik in. Ik wil wel doodgaan. Dank u wel dat u de dood hebt overwonnen, dat u leeft en dat u nog steeds uitnodigt. Hier dit willen we tegen u zeggen. We willen nog een moment stil zijn om in die stilte, in ons eigen hart, tegen u te kunnen zeggen wat we op dit moment willen zeggen, namelijk wat we gehoord hebben of gezongen. wil het tegen u zeggen. Vertrouw erop dat u luistert. Hoor ons gebed. In de naam van Jezus. Amen.